en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 7 graden. Binnen zit Thijs van den Brink. Goedenavond. Leuke avond. Van Persie scoort, PvdA akkoord. Strootman scoort, VVD akkoord. Lens scoort, D66 ChristenUnie SGP akkoord. Van Persie scoort, Van Persie top scoort, iedereen akkoord. Hartelijk welkom bij Met het Oog op Morgen. Er is een akkoord. Herfstakkoord, regenakkoord, fundatieakkoord. U mag zelf weten hoe u het noemt. Wilma Borgman praat ons zo bij vanuit Den Haag met de eerste Haagse reacties. En wij praten hier in de studio met Jaap Smit van het CNV, econoom Jaap Koelewijn en GroenLinks-Kamerlid Jesse Klaver. In Amerika is er nog geen akkoord tussen Republikeinen en Democraten... hoewel ook daar de deadline nadert. Volgende week komt het automatische schuldenplafond in zicht. Democraten kennen Kirsten Verdel en Republikeinen kennen Michel van der Hoek... Laten, uh, laten weten hoe zij het zien. Om kwart voor twaalf praten we over de echte Rotterdammer. Bestaat hij? Waar herken je hem aan? En kan je het worden als je het niet bent, maar wel graag wil zijn? En verder uiteraard de krant van morgen en een overzicht van het nieuws van vandaag. Maar eerst gaan we naar Den Haag, naar Wilma Borgman. Wilma, goedenavond. Goedenavond Thijs. Opluchting daar bij jou. Uh, ik zou zeggen, het codewoord is blij. blij. Want ja, er stonden hier vanavond acht blije mannen in een zaaltje... in het ministerie van Financiën voor een uh, trouwens niet heel bijpassend... want donker zwart gordijn uit te leggen dat ze zo ontzettend enthousiast zijn... en heel blij over dat akkoord dat ze daar die uh, afgelopen nachten in elkaar hebben getimmerd. Uh, en waarom zijn ze dan blij? Nou, het is een akkoord met uh, voor elk wat wils... Um, dan is natuurlijk de vraag, waar wordt dan de rekening neergelegd? Ja. Nou, daarover straks meer, zou ik zeggen, Thijs. Ja, precies. Maar iedereen is daar opgelucht... en iedereen uh, denkt ook dat we nu echt een tijdje vooruit kunnen... of uh, is dat optimistisch? Ja, nou ja, ik weet niet wat je met een tijdje bedoelt. In ieder geval een half jaar, denk ik. Maar um, de verwachting werd hier vanavond ook... door Iedric Samsom uitgesproken... dat we in de aanloop naar de begroting voor het jaar daarna... dus de begroting voor 2015... dit helemaal weer opnieuw gaan doen. Weer die overleggen, weer het zoeken naar steun bij de oppositie. Um, er maar aan... Want dat is nieuwe politiek. Ja, oké. Okay, nou, halfjaartje rust. Dat zou mooi zijn. Dankjewel, Wilma. We spreken elkaar straks veel uitgebreider. We gaan naar het nieuwsoverzicht van vrijdag 11 oktober. Niet het Pakistaanse schoolmeisje Malala, maar een organisatie waar velen tot voor kort nog nooit van hadden gehoord, krijgt de Nobelprijs voor de Vrede. De Norwegian Nobel Committee has decided dat de Nobel Peace Prize for 2013 is to be awarded to the organization for the prohibition of chemical weapons of PCW... for its extensive work for eliminating chemical weapons. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de rol die de OPCW speelt... bij het opruimen van de chemische wapens in Syrië. Recent events in Syrië, waar chemical weapons have again been put to use... have underlined the need to enhance the efforts... To do away with such de internationale waakhond tegen de verspreiding van chemische wapens ziet de prijs als een steun in de rug. En Nederland is ook een beetje trots. Ik vind het vooral fantastisch dat een organisatie die gericht is op het uit de wereld helpen van massavernietigingswapens Nobelprijs krijgt. En het is natuurlijk ook leuk dat die in Den Haag gevestigd is. Opnieuw is er voor het Italiaanse eiland Lampedusa een boot gekapseizd en vergaan. Er waren ongeveer 250 mensen aan boord. Zeker 50 opvarenden vonden de dood, weet deze CNN correspondent te melden. Helicopters were dropping life uh, rings and things like that into try to save the people, but there are dead. There is as many as 50 dead at this point. De duisternis en het slechte weer maken de zoektocht naar overlevenden lastig. storm, Volkert van der Graaf mag toch niet op proef Staatssecretaris Teven vindt dat de moordenaar van Pim Fortuyn binnen de gevangenismuren moet worden voorbereid op zijn vrijlating. Zijn dagprogramma wordt ingericht met activiteiten die verband houden met een terugkeer in de samenleving. Zaken met de gemeente. De bank en uitkeringsinstanties kunnen door hem vanuit de inrichting worden geregeld. Maar Van der Graaf hoeft zich niet bij deze beslissing neer te leggen. We hebben te maken met een uiterst complexe en gevoelige zaak. En mijn beslissing van vandaag staat opnieuw open voor beroep rechtstreeks bij de Raad voor de strafrechtstoepassing. Het Nederlandse helftal heeft eerder vanavond een monsterzege behaald op Hongarije. Het werd in de Arena 8-1 met drie goals van Van Persie. Hij passeert daarmee Patrick Kluivert als topscoorder alle tijden. Die overigens niet echt rauwig is, dat hij geen recordhouder meer is. Ik ben gewoon heel blij voor hem. Kijk, ik gun het hem ook. En als hij nu drie keer scoort, is het toch fantastisch. Is het is goed voor Neil zelf, dat goed voor hem. Dus ik ben er gewoon hartstikke blij mee. Dat was Nieuws Vandaag op Radio NTV. De krant vanmorgen is gelezen door Helene Ekker. Bij de reclassering in Den Haag is jarenlang gesjoemeld met taakstraffen. Het meldt dat veroordeelden met taakstraffen... in plaats van gedwongen opdrachten uit te voeren... voor zichzelf mochten klussen. Tegen de regels in mochten ze meubels voor zichzelf maken. Dat verklaren ex-medewerkers die de spullen daarvoor... bij de gestrafte thuis brachten. Volgens de ex-werknemers zijn de misstanden... met een halfbakken onderzoek de doofpot ingegaan. Het college voor examens eist van middelbare scholen... dat ze een verklaring tekenen waarin ze beloven... de nieuwe rekentoets strikt geheim te houden. Maar een aantal scholen vindt dat een motie van wantrouwen en tekent niet, schrijft het Nederlands Dagblad. Alle middelbare scholen kregen vorige week een brief waarin werd verzocht om te tekenen voor die geheimhoudingsverklaring. De opgaven mogen ook na het afnemen van de rekentoets niet openbaar gemaakt worden. En de scholen moeten ervoor zorgen dat leerlingen geen foto's van de opgaven mogen maken met mobieltjes, zoals is gebeurd met de examenfraude op de islamitische school Ibn Galdoen in Rotterdam. Een schooldirecteur zegt... Een handtekening van de directeur levert niets op. Het is bij de afgelopen examens behoorlijk misgegaan met die examenfraude, maar het college moet erop vertrouwen... dat scholen prudent met de toetsen omgaan. Ook via Twitter wordt opgeroepen tot verzet... niet tekenen, integer ben je gewoon. De nier van mijn man in de buik van mijn zoon... is de kop boven een artikel in trouw. Elk jaar vraagt de overheid aan 18-jarigen... om zich te laten registreren als orgaandonor. Maar over donorschap bij leven gaat het dan niet. Komende week is het Donorweek. Schrijfster Josja Zwaan zag hoe haar zoon getekend raak, geketend raakte aan het dialyseapparaat. En beschrijft hoe haar zoon oploeit door de nier van haar man. Op haar vraag hoe het voelt geen dialyse meer te hoeven hebben... zegt haar zoon alsof ik handboeien heb afgedaan. Ouderen proberen de rekening van het verzorgingshuis te ontlopen. Daartoe overwegen honderdduizenden rijkere ouderen... een deel van hun geld vervroegd door te spelen aan hun kinderen of een goed doel... schrijft de Volkskrant. Uit een onderzoek door ING blijkt dat driekwart van de Nederlanders... met een ton besteedbaar vermogen overweegt zo'n schenking te doen. En de Telegraaf schrijft over het Franciscus-effect. Kardinaal Wim Eijk stuurde deze week een pastoor de laan uit... vanwege een liturgische misstap. Een paar maanden geleden zou dit het imago van de katholieke kerk... alleen maar verder hebben verslechterd. Maar nu wordt zo'n ackefietje overschaduwd... door de compassie, daadkracht en eenvoud... van het nieuwe boegbeeld van de kerk in Rome. Sinds de zachtmoedige Franciscus paus werd... is de katholiek weer trots. Op zijn kerk. De Amsterdamse pastoor Valkering, tevens columnist van de Telegraaf... ziet de positieve energie die Paus Franciscus losmaakt. Hij zegt, toen ik 50 werd, wilde een achterneef niet op mijn feestje komen. Hij schreef me, ik vind jou wel aardig, maar je maakt deel uit van een verwerpelijke club. Met Paus Franciscus is die beeldvorming anders en zoveel beter. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendmalen. You found lighter van Rigby. Ja, we gaan uh, gauw terug naar Den Haag, naar uh, Wilma Borgman. Want daar is vanavond een akkoord gesloten. Wilma Borgman, is de persconferentie waarin wordt verteld dat er allemaal in staat al afgelopen? Ja, hoor, die is inmiddels afgelopen, ja. Kijk eens aan, nou wat staat erin? Nou ja, we wisten al heel veel, hè, Thijs. Uh, wat we de laatste dagen uh, op ons hebben laten zien afkomen, is dat er vooral heel veel leuke dingen voor de mensen worden geregeld. En leuke dingen natuurlijk ook voor die vijf politieke partijen die vanavond hun handtekening hebben gezet onder dit akkoord. Uh, kijk maar eens even met me mee: 600 miljoen euro voor de achterban voor D66. Om uit te geven aan onderwijs. Dat willen ze heel graag. Het ontslagrecht wordt eerder versoepeld. Uh, gaat de schoolboeken? Uh, die wilde de ChristenUnie heel graag houden. Um, Arie Slob had het over de aanval op de portemonnee van gezinnen. Die is afgeslagen, want op de kinderbijslag zou bezuinigd worden. Dat gaat niet door. Uh, Defensie krijgt het minder zwaar voor zijn kiezers. Ook voor de ChristenUnie belangrijk. Um, de kinderbijslag, dus die, die zei ik al, dat vindt natuurlijk de SGP ook heel belangrijk. En daarom wilden de drie politieke leiders van die partijen... Pechtold, Slob en Van der Staaij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 waar we nog frontaal tegenover elkaar zullen staan. Maar wie weet, op deze punten is het gelukt... om het kabinetsbeleid in een goede richting bij te buigen. Dat biedt misschien enige hoop voor de toekomst. Want dat is denk ik wel wat we nodig hebben. Dat we in een moeilijke tijd, ondanks verschillen... toch schouders tegen elkaar aanzetten en met elkaar werken... aan een hoopvolle agenda voor Nederland, aan perspectief voor mensen. Daar hebben wij als ChristenUnie aan bij willen dragen...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 Maar het is mijn overtuiging dat het resultaat er beter van is geworden. Ja, Kees van der Stuyn van de SGP let op zijn woorden. Hij zegt dus niet zij gedogen, niet SGP, ChristenUnie en D66 gedogen. Nee, het is het kabinet dat moet gedogen dat deze drie partijen... een dikke vinger in de pap van het kabinetsbeleid hebben gekregen... door die nachtelijke onderhandelingen van de afgelopen dagen. Maar goed, desalniettemin het kabinet is gered... en dus waren ook Zelstra en Samsom, de uh, fractieleiders... en de partijleider van de PvdA en de VVD... die waren ook heel blij. Luister maar. Ik vind ook vanuit het VVD optiek dat dat een plaatje oplevert die, en dat vond ook mijn fractie, wij zeer goed kunnen verdedigen. Maar het allerbelangrijkste hier is dat we nu duidelijkheid kunnen scheppen, onzekerheden kunnen wegnemen en ook een stuk rust kunnen neerleggen. Ik heb bij de algemeen politieke beschouwingen aangegeven. Is de politiek de oplossing of is de politiek het probleem? En ook met zeker complimenten aan de collega's heb ik uh, kunnen constateren dat de politiek de oplossing heeft geboden. Ik ben dus heel blij dat we op een belangrijk aspect... namelijk de begroting voor 2014 en de afspraken die daarbij horen... nu gezamenlijk inderdaad invulling hebben gegeven... aan die zoektocht naar een breed draagvlak. Ik ben blij dat we daarmee vijf partijen elkaar hebben kunnen vinden... met concessies over en weer. En ik hoop dat Nederland nu echt verder kan. Ja, Diederik Samson van de Partij van de Arbeid uh, zei dat uh, vanavond... op die persconferentie op het ministerie van Financiën. Uh, nou ja, allemaal tevreden geluiden. Ja, iedereen blij inderdaad. Maar laten we eens proberen... de politieke winst en verliesrekening op te maken. Wie heeft er de beste zaken gedaan, denk je? Ja, um, nou ja, wat in ieder geval natuurlijk voorop staat... is dat het akkoord er is. Want je kan je afvragen... wat er belangrijk is. Uh, het überhaupt bestaan van dit akkoord. Het, de steun die het kabinet nu toch heeft uh, weten... binnen te slepen in de Eerste Kamer. Uh, of wat wat erin staat. Het kabinet is voorlopig gered. Die ene zetelmeerderheid in de Senaat... die is nu binnen. Althans, die staat op papier. Moeten we moeten toen nog maar afwachten... of de senatoren daar aan de overkant van het Binnenhof... zich ook allemaal uh, van alles aan dit akkoord gelegen laten liggen. Dat maar... zullen ze toch wel uh, kort gesloten hebben, lijkt me? of niet. Ja, nou ja, bij de VVD en de Partij van de Arbeid... is het misschien niet zo voor de hand liggen... dat daar een senator uit de boot valt. Maar er hoeft er maar eentje ja. toch te vinden... dat een voorstel toch niet helemaal is wat het zou moeten zijn. En het kabinet is gelijk weer in de problemen. Maar goed... Um, voorlopig zijn ze red. daar is een prijs betaald. Maar als je het zo... Dus de politieke rust, he, daar hebben ze het ook over, vooral bij de coalitie. Er is politieke rust gekocht. En dat is um, belangrijk binnengehaald door de coalitiepartijen. Um, ze halen ook inhoudelijk toch nog wel wat binnen. De PvdA bijvoorbeeld, de flexwerkers die uh, beschermd worden. Uh, de arbeidsgehandicapten die eerder aan een baan geholpen moeten worden. Vergroenende maatregelen. Um, die zijn natuurlijk ook fijn voor D66. Die haalt het ontslagrecht ook binnen. De VVD is af van het verlagen van de heffingskorting. Dus dat was uh, een um, uh, graad in de keel van de liberale achterbannen, Die is nu ook weg. Nou ja, we hadden het al eerder over de kinderbijslag... en over de schoolboeken um, voor de ChristenUnie en de SGP. Dus zo over de hele linie. Iedereen, ja. iedereen blij. is. Ja, kan het iedereen heeft gewonnen, maar dat kan niet. Nee, dat kan niet. Want er is natuurlijk aan de andere kant ook een prijs... die moet worden betaald. Want um, als je kijkt naar het lijstje... Um, ik heb de stukken nog niet helemaal tot in de treuren kunnen bestuderen. Nee, want niet. allemaal april. Ja. Hè? Maar goed, er zijn grote bedragen die moeten worden opgebracht door het ministerie van Volksgezondheid. 400 miljoen. 400 miljoen ook 400 miljoen door sociale zaken. Is, is er iets bekend over waar, waar die klappen gaan vallen? Of nog helemaal niet eigenlijk? Ja, ik zit er net naar te kijken. Er is iets met geneesmiddelen die duurder worden. Uh, iets over hulpmiddelen die misschien wat minder snel verstrekt worden. Daar, dat kan ik niet helemaal overzien, nee. maar daar nee. moet je het in zoeken. Um, de departementen over de hele linie moeten ook bijna een half miljard bezuinigen. Um, die vergroening waar ik het over had. De drinkwaterkosten voor bedrijven gaan flink omhoog. Dat geldt niet voor jou en mij, want het gaat alleen over grootverbruikers... Okay. en 300 kubwater water per jaar of meer. Dus nou ja, ik weet niet hoe vaak jij in bad gaat, maar die 300 <laughs> kub dat haal We je denk nee, ik niet. Ga ik niet redden. <laughs> uh, de wegenbelasting voor zuinige auto's, die wordt ingevoerd. Daar hoef je nu nog geen wegenbelasting voor te betalen, maar dat okay. uh, komt wel. De afvalstoffenheffing gaat omhoog, dus um, er wordt wel degelijk... ook een uh, prijs betaald. En er is ook een prijs die moet worden betaald in de fiscale zin. Want um, je gaat eerder in een hoger belastingtarief. Vallen, dat gaat dan over de tweede schijf, um, als ik het goed heb begrepen. Uh, dus je moet eerder meer belasting betalen, maar eerder een hoger tarief betalen. Dus daar uh, halen ze ook een dik miljard vandaan. Ja, dus het is spokkelen op allerlei punten. En in politieke zin zeggen is het heel lastig om een winnaar of een verliezer aan te wijzen. Dat kan eigenlijk niet op het moment. Nou ja, zo op het eerste gezicht, uh, het kabinet heeft de buit binnen. Uh, want hun voortbestaan stond in zekere zin toch wel op het spel natuurlijk. Uh, de vraag was wel of het kabinet in de Eerste Kamer zou kunnen vallen... Maar als het kabinet in de Eerste Kamer keer op keer... zoals bij het pensioenakkoord van de vorige week. Dat was een uh, opzichtig blauwtje. Ja. Dat kan je als kabinet niet al te vaak permitteren. En zeker niet in deze economische crisistijden. Dus dat, dat heeft het kabinet dan toch maar binnengesleept. Die politieke rust die hebben ze inderdaad uh, voorlopig gekocht. Ja, en daarmee is dat de, de winst voor hen. Dan nog een ander punt. Zelstra zei het al, we hebben ook, het is rust. Hè, nu, jij zegt het ook. De vraag is tegelijkertijd, hoe lang duurt die rust? Want uh, volgend voorjaar beginnen de begrotingsbesprekingen... voor het jaar daarna alweer, toch? Ja, de grote vraag was natuurlijk, is dit nou een soort gedogen akkoord, ja. of is het een akkoord alleen maar voor de begroting van 2014? Nou, daar ging het natuurlijk wel over, over de begroting voor 2014 en over de belastingmaatregelen die in 2014 worden genomen, maar um, dat, dat zit niet vast in dat jaar, want er zijn natuurlijk allerlei maatregelen die ook langer nog doorwerken, dus het gaat niet alleen over 2014, maar inderdaad, het kan, zou heel goed kunnen zijn dat we uh, volgend jaar hetzelfde overlegcircuit uh, opnieuw te zien krijgen. Uh, Diederik Samson werd daarover bevraagd in de persconferentie, en dit is wat u zei. Ja, dat is blijkbaar niet nodig om tot afspraken te komen. Ja. Dat is ook, daar ben ik ook blij om dat dat op deze manier kan. Misschien is er wel een noviteit. Nou, zo nieuw is het ook niet, want het is in het verleden natuurlijk wel eens gebeurd. Ik wijs al op het woonakkoord. Maar ik ben blij dat het dus ook gewoon kan tussen oppositie en coalitiepartijen. Dat we bereid zijn concessies te doen naar elkaar. Concessies van de Partij van de Arbeid, maar ook van andere partijen. Ze kwamen al even langs. En dat is volgens mij hoe de politiek hoort te functioneren in Nederland. Nou meneer Zijlstra, dat wordt toch als dit twee keer per jaar gebeurt. Dat, dat lijkt me niet echt efficiënt werken. Uh, zoals u kunt zien, uh, hebben wij afspraken gemaakt uh, over de begroting 2014, belastingplan 2014. En uh, ook zaken die daaruit voortvloeien. Daar waar er grote wijzigingen, meevallers, tegenvallers zijn, hebben we ook richting elkaar uitgesproken dat we dan inderdaad opnieuw aan een tafel uh, zullen plaatsnemen. Uh, maar de hele intentie van deze partij is, uh, van deze partij is dat uh, uh, wij ervan uitgaan dat met dit nieuwe deze nieuwe afspraken, uh, dat zoveel mogelijk voorkomen kan worden. Dat het kabinet kan regeren, voorstellen kan komen, uh, besluiten kan nemen. De oppositie is aan een aantal van die besluiten hebben zich aan gecommitteerd. Op een aantal ook niet. Dan zijn ze gewoon oppositiepartij. daar voelen ze zich ook goed bij, bij die rol. Uh, en daar hebben wij een heldere taakverdeling. Maar ik denk dat we Basis is dat we hier uh, op politiek terrein en besluitvormingsterrein... een stuk rust en duidelijkheid hebben gecreëerd. En dat moet het land weer vooruit helpen. Ja, dat was Halbe Zelstra, de fractieleider van de VVD. Hij zei dus, um, de oppositie blijft oppositie. Ze hebben alleen een handtekening gezet onder deze plannen. Dus over andere plannen kunnen ze nog hun oppositionele rol uh, vervullen. Alleen in geval van nieuwe ontwikkelingen, nieuwe cijfers... andere economische vooruitzichten gaat uh, het circus opnieuw beginnen. Gaan ze weer opnieuw onderhandelen. Ik hoop tijdens dat het dan niet al die nachten is... maar dat het misschien op een wat uh, normaler tijdstip uh, kan gebeuren. Maar goed, dan gaan ze dus weer opnieuw onderhandelen. Um, uh, Rutte was ook nog, uh, heeft daar ook nog iets over gezegd... want die zei dat hij hoopt dat zelfs in dat geval... misschien ook nog het CDA en GroenLinks kunnen aanschuiven. Wat ik bijzonder vind is dat drie partijen uit de oppositie... Uh, het besluit hebben genomen om, als zij konden zien... dat er voldoende accenten uit hun partijprogramma's... en hun overtuigingen ook in het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 dan al mogelijk is met de partijen die vandaag dit mogelijk maken. Ja, dat was de premier aan het einde van de persconferentie. Dus als je de balans opmaakt, Thijs, het kabinet is gered. De oppositie heeft het kabinet gered. Hiermee is voldoende steun binnengehaald voorlopig om door te regeren. Dankjewel, Wilma. Blijf als je wil nog even bij ons... want we gaan verder praten over het akkoord met drie andere mensen... en misschien hebben we jouw deskundigheid nog nodig. Jesse Klaver van GroenLinks is aan de lijn. Goedenavond. Goedenavond. Het is ook een beetje uw akkoord, zei de premier net. Ja, ik begrijp dat u dat zegt, maar zo voelt het niet echt. Nou ja, u was er tot afgelopen woensdag, geloof ik, bij betrokken, dus u weet als geen ander wat erin stond toen u stopte en wat er nu in staat. Is er nog veel veranderd na woensdag? Um, een aantal dingen, niet alles. Uh, ik zal niet op alle verschillen ingaan, maar veel is nog hetzelfde en dat is ook een reden waarom wij toen zijn afgehaakt. Ja, want als u dit pakket zo ziet, waar, waar, waar doet het dan pijn bij u? Wa waardoor u zegt wij kunnen niet meedoen? Nou, laat ik zeggen, kijk, politiek is het uh, compliment ook aan de collega's... dat ze tot een akkoord zijn gekomen, maar inhoudelijk valt het tegen. Bijvoorbeeld op het punt van de algemene heffingskorting. Dat betekent, die draaien ze terug, daar wordt bijna 500 miljoen ingestopt... en dat is voor de allerhoogste inkomens. Iedereen die meer dan 55.000 euro verdient. Ja, precies, je kreeg een je bedrag terug, dat, dat zou afgeschaft worden... en dat komt nu dat weer is. terug, ja. En dat komt nu weer terug. En daar wordt structureel, dus voor de komende jaren... wordt er een half miljard ingestopt, terwijl de verlaging van de eerste belastingheffing dat is voor de laagste inkomens, daar wordt alleen iets voor gedaan... in. 2014. Dat moet ik niet echt eerlijk delen. En als ik kijk naar het vergroeningspakket, dan zie je vooral dat het heel veel ook uh, huishoudens raakt, uh, en het MKB. Terwijl wij zeiden, je moet de allergrootste vervuilers, die moet je eigenlijk aanpakken. En dat zie ik hier niet in terug. Maar dat ben, is jammer. U bent altijd voor vergroenen, toch? Tuurlijk ben ik altijd voor vergroenen. Maar de premier zei iets heel opvallends. Die zei, er zijn drie partijen geweest die hebben gezegd, als we een paar punten uit ons programma herkenbare punten uit het programma hebben, uh, die we terugzien, dan kunnen we het steunen. Maar... Politiek gaat meer over een paar puntjes binnenhalen. Het gaat er ook over of je samen ergens voor kan staan. Ja. En wat hier nu ligt, daar kunnen wij niet voor staan. Heeft u het idee dat het sociale akkoord nog leeft? Uh, uh, dat ligt aan de bonden natuurlijk. Uh, ik moet zeggen dat uh, uh, de, de, aan, de aanpassingen die worden gedaan. er is heel hoog van de toren geroepen wat er allemaal moest veranderen. Ik vind het allemaal redelijk meevallen. Uh, maar ik ben benieuwd wat de bonden daarvan zeggen. Dat gaat nee. hen om dat te bepalen. Ja, een van de bonden zit hier aan tafel. CNV-voorzitter Jaap Smit. Goedenavond. Goedenavond. Nou, zeg het maar. Bestaat het nog, het Sociaal Akkoord? Ik, als ik dat, uh, bekijk wat er op, op, uh, aan veranderd wordt of wat er uh, over gezegd wordt, dan ben ik aan de ene kant blij dat uh, de inhoud van de maatregelen zoals wij het in het sociale akkoord hebben voorgesteld. met betrekking tot de WW en het ontslagrecht en een aantal andere zaken. He, dus er wordt niet getornd aan de lengte en aan de hoogte van de WW zoals wij het hebben in het sociale akkoord. Het enige wat er wordt, een aantal dingen naar voren geschoven. Nou, voordat ik daar nou zeg maar een oordeel over fel. Ik ga er eerst maandag over praten met mijn mensen. Maar uh, het, het, het had veel erger gekund, om het maar zo te zeggen. Wat is uw gevoel? Is het echt verdampt en weg? Of zegt u van nou, het leeft nog, het sociaal akkoord? Nou, ik ga niet naar mijn mensen toe met de boodschap... Uh, het is totaal verdampt, maar ik wil wel met hen spreken over... nou, wat zijn precies de gevolgen hiervan? En, uh, uh, en kunnen we daarmee leven, ja, ja of nee? Bent u goed op de hoogte gehouden tijdens dit proces? Voor zover dat nodig is, ben ik op de hoogte gehouden. Maar we hebben dus niet in, het, in de afgelopen weken onderhandeld met het kabinet. Kijk, wat je ziet is. Maar het dat kabinet mij... heeft ongetwijfeld steeds nu gevraagd: is dit voor jullie nog te dragen? Nee, dat hebben ze niet nee, gedaan. Dat nee, is niet gebeurd. Oké. Okay. Uh, uh, dus het kan zo zijn dat ze nu een politiek akkoord hebben, maar dat het polder uh, de tweede is. We hebben het niet onderhandeld met het kabinet. En uh, ook mijn collega Ton Heers, en uh, die uh, is vanavond als medevoorzitter mede van de Stichting van de Arbeid daar geweest. Nou, die houdt mij ook voortdurend op de hoogte. Ik ben ook al, uh, maar er is niet onderhandeld in de afgelopen weken met het nee, kabinet. Nee, dat vroeg ik ook niet mee Eens een gepeild bij u, van hoe zou dit vallen? Nee. Helemaal niet, nee. en ook niet bij uw collega. Nee, we hebben ook steeds gezegd, kom maar met, uh, met, met iets... dan uh, nou ja. vellen we daar wel een oordeel over. U gaat het voorleggen aan uw leden, met welk advies? Uh, ik ga tegen hen zeggen, kijk... Uh, als, ik de, als ik het nu zo op eerste, op eerste gezicht zie... Dan zeg ik, we moeten kijken wat het betekent als het een half jaar naar voren geschoven wordt. Maar er zit wel een balans in. Namelijk dat die ontslagregels worden een half jaar naar voren gehaald. Maar ook de verbetering van de positie van flex wordt een half jaar naar voren gehaald. Dus ik ga daar niet zeg maar, met, een, uh, met een gevoel heen van, nou, dit is helemaal niks. Ik zeg, jongens, hier moeten we goed naar kijken. En wat, uh, wat zeg maar, de overeind blijft... is nogmaals de inhoud van ja. de maatregelen... zoals wij die hebben voorgesteld. Klinkt dat als uh, een gematigd positief advies? Ja, kijk, ik moet altijd een voorbehoud maken. Nee, snap ik ga ik. er niet in mijn met... eentje over. Maar nee. ik ga in ieder geval uh, uh, niet met, met een verhaal heen... van nou, wat, ze, wat, wat er nu geflikt is. Maar nogmaals, ik ga er niet alleen over. Ik leg dat voor aan mijn uh, algemeen bestuur. En zo hoort het ook. Ja, maar wat ik net zei... dat vond u niet heel raak linken. Een gematigd positief advies... Nou ja, als u dat zo wil noemen, dan, dan, dan kan dat, ja. ja Jesse Klaver, ik hoorde u een beetje gniffelen. Dat is goed samengevat, denk ik, hè? Nou ja, ik denk dat ik denk dat, dat goed is samengevat. En ik vind het ook de juiste weg die uh, de, de heer Smit behandeld. Namelijk gewoon naar zijn leden toe om, uh, om hen uh, daarover te laten oordelen. Ja, maar het is niet gezegd dat als de leden nee zeggen dat het akkoord dan... Nou, het kan uh, zijn dat ik teruggefloten word. Bullet, uh, uh, ja, maar dan is het niet zo dat het politiek akkoord weg is. Want dat staat, lijkt mij. Dat staat, ja. Maar goed, wij, nogmaals. Wij hebben, wij, wij hebben dus niet onderhandeld. Dus wij hebben een, een, een onderhandelings... Uh, tijd achter de rug met het tot stand komen van het sociale akkoord. En ik wil wel eens een opmerking bijmaken. Ik denk ja, nou hebben we dus een enorme opfus gehad om een aantal dingen een half jaar naar voren te halen. Ik wil ook overigens niet alleen kijken naar de letter van het akkoord, maar ook als er daadwerkelijk betere resultaten geboekt worden. 50.000 banen heb we nou ja, gezegd. Dat, maar goed, dat, dat, dat, dat zijn de getallen claim, die... Ja. Dat ja, is de claim, ja. Ja, ja, de claim ja. precies. Maar ja. uh, we zullen eerst goed moeten kijken. Kijk, ik ben meer van het resultaat dan dat ik nou zeg van de, de, de, de procedure. Dus, uh, als het resultaat goed is, is het goed. Nou ja, als het resultaat nog beter is dan wat wij bedacht hebben. Ja, ja. Maar goed, wij hebben niet voor niks met elkaar al die maanden om de tafel gezeten. En ik zeg wel eens gekscherend, een akkoord lijkt pas een akkoord als het geen akkoord meer is. Want de manier waarop we daarmee omgaan vind ik tamelijk onzorgvuldig. Ja, een halfjarig staat deze. Ja, dat is toch... Ik herken het optimisme van vanavond. We staan, zien weer een aantal mensen op een rijtje staan. In een rouwkamer. En hebben, precies in een, in een soort crematorium leek het wel inderdaad. Ja. Maar er is weer een akkoord gesloten. Nou, dat is, daar raken we aan gewend. Ja. Maar zo gaan we wel van akkoord naar akkoord. Ja, ik wil daarvan... even naar Jaap ja. Koedewijn, de econoom onder ons. Hoe ja. kijkt u naar het akkoord dat is gesloten? Nou, ik zou aanvullen, aanvullen op Jaap Smit van... ik vraag me af wie dit land regeert. Zijn het oppositiepartijen? Met z'n alle. allen doen ja, we Ja, een Poolse landdag op die manier. Het kabinet hoort de visie te hebben, hoort de strategie uit te zetten. Hoort te benoemen wat de belangrijkste problemen zijn. Sociale zekerheid, zorg, pensioenen, financiële sector. We hebben akkoorden gesloten op een aantal onderwerpen. Redelijk tot matige akkoorden. Het belangrijkste probleem laten we liggen, namelijk de financiële sector. Daar wordt doorgemodderd. Als ik nu naar dit akkoord kijk, dit begrotingsakkoord, denk ik. Het is een grabbelton. Hmm. Iedereen heeft eruit gehaald wat hij leuk vond. Uh, de spakenburgers zijn blij met meer kinderbijslag. Met grote gezinnen. U komt de spa uh, spakenburgers? Nou, mijn spakenburgers. Komt daar komt ja, ja, aan. na. Ja, gaan zeggen, de, ja nee, daar maakt die grap op. Ja. Uh, D66 is blij. Ik ben blij, want die heffingskorting. Uh, in tegenstelling tot meneer Klaver, ben ik er erg blij mee dat dat van <lacht> de baan gaat. Want het CPB heeft ook uitgerekend dat die heffingskorting werkgelegenheid... Kosten in plaats van opleveren. Dus dit was een onnodige nivelleringsmaatregel. Ingegeven door uh, ja, jaren zeventig gedachten die, die echt niet meer actueel Over zijn. Ja. Over nivelleren, ja. Maar economisch gezien kan je economisch zeggen... vind ik het uh, matig. En maar vooral, is het beter dan de begroting die er lag? Nou, mijn probleem is, er is uitgedeeld nu. Iedereen blij, maar uh, voor een uitdeling dien je ook te collecteren... om er even kerkelijk nou ja, te blijven. Nou ja, is het. 400 miljoen en, voor de ja, volksgezondheid. Ja, ja, ja, maar die 400 miljoen is niet gekwalificeerd. Het wordt dit, het wordt dit. Dus we krijgen over drie weken weer bonje over rollators en maakzuurhebbers. De departementen krijgen 500 miljoen voor hun kiezen. Hoe wordt dat ingevuld? Zijn er al plannen voor? Uh, bedrijf, bedrijven krijgen minder subsidies... Prima, welke subsidies? Wat betekent dat voor de werkgelegenheid? U nou, zegt, op dat punt weet ik nog te weinig om een goed orde te nou, kunnen vullen. Het niet onvoldoende in Wat ik hoor, wat ik lees, zo snel als dat kan in deze omstandigheden... Ja, ja. zie ik niet dat er een concrete invulling is gegeven aan de uitgedeelde cadeautjes. Nee, dus maar dan krijgen we, dan krijgen we weer zo'n zorgpremie op Roer, Dat ineens na twee weken blijkt nou, dat er iets in staat wat we denk, allemaal niet gezien hebben. Ik denk dat Rutte hier in feite een mededeling doet of dit kabinet van we zeggen dat we 6 miljard gaan bezuinigen, we doen, wat minder. We doen het eigenlijk stiekem toch een beetje maar minder. Dat is wel goed nieuws voor meneer Klaver. Nou ja ik, ja, ik zie dat er nog niet in terug, moet ik hier, eerlijk zeggen. Ja, maar als je met niet ingevulde bezuinigingen zit, realiseer je dus niet. En wat dit kabinet in feite nee. doet... Kijk, doet ja, hij heeft ons nog want... even antwoord, meneer Klaver. Kort, ja. Wat dit kabinet in feite doet, is een hypotheek nemen op de komende economische groei. Oké, okay, meneer Klaver? Uh, volgens mij zijn taakstellingen, die staan hier wel ingevuld, uh, namelijk, zie ik in ieder geval uh, in de tabel. Ja. Dat betekent gewoon dat ze rechtsom of linksom gehaald moeten worden. En het ging vanavond wel over het, het sociaal akkoord natuurlijk en of dat wordt opgeroepen. Maar het gaat ook over wat is de richting die het kabinet opgaat. Ik ben inderdaad niet blij met die algemene heffingskorting. En ik zie gewoon dat de oppositiepartijen uh, hier veel op hebben ingehaald of veel hebben binnengehaald. En ik vind het echt dat het, dat het opschuift, het uh, regeerakkoord, uh, verder naar rechts. Uh, en dat vind ik jammer. Ja, ja maar het draagvlak wordt ah. wel breder. Het, dra het politieke draagvlak wordt hiermee, uh, wordt hiermee breder. Maar als het gaat over de poot eerlijk delen... Uh, die het, uh, die het kabinet we... voor zich zag, dan vind ik het minder en minder. En als ik richting de heer Koenluijm mag zeggen... Ja? De werkgelegenheid stijgt uh, uh, ten opzichte van, uh, van het, uh, uh, het regeringskort met 50.000 banen. Ja. Wat, er Stelpen, is dat het arbeid, wat er wordt gezegd is dat het arbeidsaanbod, dat wordt vergroot. En in de modellen, economische modellen, betekent dat dan dat daar ook de vraag op anticipeert. is dus dat we over, over 5 tot 10 jaar die extra banen Eens. Eens. zouden moeten hebben. Ja. Dus het zijn CVD-banen, wil ik zeggen. En op de korte termijn doet dit helemaal niks aan de werkgelegenheid. Nee, maar één ding hè, over eerlijk delen. Nederland heeft al een zeer evenwichtige inkomensverdeling. En we zijn met de Zweden en, en, en de Denen, geloof ik, een van de landen in de wereld... waar de inkomensverdeling het evenwichtigste is... En er is geen economisch voordeel te behalen door te nivelleren. En CPB oh. heeft ook uitgerekend dat boven de 49% lever extra belasting ja. niet meer op. Omdat okay. mensen niet meer gaan ik, werken. Mag ik, mag ik, eh, meneer, nou, nee, ik meneer, meneer Klaaf, heel kort, want de tijd is bijna op. Ik heb eigenlijk nog een politieke vraag aan u. Heeft ja. u de indruk dat we nou vanavond toch naar een soort nieuwe coalitie hebben zitten kijken? Nou... Ergens wel. En dat waren vooral ook de woorden van de heer Slot. Die zei ook in zijn de gaan... nou, we zullen eens kijken hoe we in de toekomst verder mee gaan. En ook de heer Zelstra Die zei, ja, bij tegenvallers zullen we ook met elkaar kijken... hoe we die gaan oppakken. Dus het lijkt wel of dit, uh, deze, drie, deze drie oppositiepartijen... ook de komende tijd zullen gaan kijken hoe ze het kabinet kunnen schaken. Maar ze doen... En dat, op des te meer op, omdat ze allemaal heel hard zeggen we zijn geen gedogen, we zijn geen gedogen. Ja. Dat doet mij een beetje denken zullen aan. zullen ze het wel Another crook, <laughs> ja. Oké, okay. ja. dankjewel. Uh, Jesse Klaver, hartelijk okay. dank, Jaap Smit en Jaap Koelewijn. Oh. en Wilma Borgman, ja. hartelijk dank. Graag gedaan. sticks around Sunday met Lifetime. Anderhalf uur lang onderhandelde president Obama vandaag met republikeinse leiders over de dreigende schuldencrisis en de shutdown. Een akkoord is er nog niet, maar het overleg was constructief volgens de partijen. Waar kennen we dat ook alweer van. Waar de partijen elkaar kunnen naderen. Dat dus bespreek ik met uh, Michel van der Hoek. Hij is docent aan de Universiteit van Minnesota en hij volgde voor het oog de republikeinen tijdens de laatste verkiezingscampagne. En Kirsten Verdel, oud campagne-medewerker van Obama. Goedenavond, allebei. Hartelijk welkom. Goedenavond. Goedenavond. Kirsten, ik begin met jou. President Obama overlegde vandaag met Republikeinse leiders... over het naderende schuldenplafond en de shutdown. Wat bespraken ze zoal? Is dat bekend? Uh, ja, ze zijn natuurlijk uh, aan het proberen om uh, die shutdown zo snel mogelijk te beëindigen. En om alvast te voorkomen dat zo meteen het schuldenplafond niet wordt verhoogd. 17 oktober is dat geloof ik. Hè, de ja, 17 daarvoor. oktober is de deadline. Als dat dan niet uh, gebeurt en uh, het schuldenplafond wordt niet verhoogd... dan heeft Amerika dus per direct hele grote problemen. Zo groot dat eigenlijk niemand verwacht dat uh, daar uiteindelijk tegen zal worden gestemd. Dus dat zover zullen ze het niet laten komen? Nou, het zou totaal idioot zijn als ze het wel zover laten komen. Daar okay. komt het echt op neer. Ja, ja. Op welke manier wordt er dan gedacht dat er een oplossing zou kunnen komen? Ja, dat is de grap nu, want vandaag wordt de hele dag en gisteren ook al gezegd... van ja, er wordt gesproken en er wordt vooruitgang geboekt. Uh, maar gisteren is gesproken met de leden van het Huis van Afgevaardigden... van Republikeinse zijde. En vandaag heeft Obama ruim twee uur gesproken met de Republikeinse senatoren... En eigenlijk lijkt het er nu op dat vooral het gesprek met de senatoren serieus wordt genomen. En dat het voorstel wat uh, de leden van het Huis van Afgevaardigd hebben gedaan... Uh, ja, eigenlijk al meteen de prullenmand in is verwezen. En daar werd vandaag over gedaan alsof dat toch wel heel erg kansrijk zou zijn. Oké, okay. want wie zouden moeten bewegen? Ik denk dat uiteindelijk de Republikeinen echt moeten bewegen. Ik denk dat Obama ja, gewoon voet bij stuk zal moeten houden. Want op het moment dat hij nu toe gaat geven en gaat zeggen van oké, okay, we gaan onderhandelen in ruil voor het einde van de shutdown... Ja. Ja, dat betekent dat, dat de Republikeinen bij elk puntje... wat er de komende jaren aan ziet te komen... altijd uh, ja, zo'n onderwerp gaan gijzelen... en net zo lang blijven doorzeuren... totdat uh, Obama weer iets toegeeft. Ja, dat is een onmogelijke positie. Nou ja. Meneer Van der Hoek, de Republikeinen zullen moeten bewegen, zegt Kisten. Uh, ik denk dat ze allebei moeten bewegen. En ik denk dat het uh, niet een juiste voorstelling van zaken is... om te zeggen dat dit iets nieuws is. En dat Obama bang moet zijn voor uh, een herhaling van dit probleem in de toekomst. Want dit is al jaren normaal dat partijen uh, bepaalde onderwerpen pakken... om, uh, om te onderhandelen over, uh, over andere zaken. Uh, met de shutdown is dat al 18 keer gebeurd sinds 1976. Dus dit is niets nieuws. Obama moet een grote jongen zijn... en hij moet leren op een, als een grote jongen politiek te bedrijven, denk ik. Christen verdel, je kijkt een beetje van wat zegt ja, hij nou? Nee, op, op zich klopt het wel dat het niks nieuws is. Maar het, het punt op dit uh, hierbij is natuurlijk dat Obamacare... in dit geval voor de shutdown gewoon echt wordt misbruikt. Um, daarover willen de Republikeinen onderhandelen, terwijl dat al door het huis van afgevaardigd is goedgekeurd, door de Senaat is goedgekeurd en zelfs uh, bij het hoogrechtstof voor heeft gelegen en daar constitutioneel, dus grondwettelijk werd verklaard. En nog wordt er geroepen door de Republikeinen dat dat niet zo is en dat ze opnieuw daarover willen onderhandelen. Maar het is gewoon een wet. En ja, dat gaat wel wat verder dan in het verleden is gegaan. Normaal gesproken onderhandel je over zaken en waar nog geen wet over is. En accepteer je het uiteindelijk als er een wet is. Ja, en dat gebeurt nu niet. En dat, dat is wel redelijk nieuw. Ja, Michel van de hoek? Nou, ik ben het daar niet mee eens. Het is waar dat het een wet is. Maar dat betekent niet dat je niet mag praten over aanpassen. En Natuurlijk staan de republikeinen voor afschaffing van Obamacare. En er zijn enkele hete hoofden geweest die wilden proberen... om dat nu gewoon per direct af te schaffen. Terwijl dat natuurlijk niet haalbaar is... met een democratische president in het Witte Huis. Maar ik geloof dat het gewoon redelijk is om te praten over... jongens, we moeten een aantal dingen aanpassen. Er, is, er wordt door republikeinse senatoren gesproken... Over, over het afschaffen van een belasting op medische hulpmiddelen zoals pacemakers en zo, over dat soort dingen kan gewoon gepraat worden. Ook nadat een wet is goedgekeurd, uh, wordt er natuurlijk altijd gepraat... door normale politici over uh, aanpassingen die nodig blijken te zijn. Ja, uh, daar, daar, ben ik het ook, daar ben ik het ook mee eens. Dat kun je natuurlijk uiteraard altijd over praten. Maar op dit moment wordt uh, de shutdown daarvoor nu misbruikt. Tenminste, er wordt nu gewoon gezegd van we gooien gewoon de hele overheid op slot... Uh, en uh, we gaan pas weer iets doen op het moment dat jullie daarop toegeven. Ja, dat is natuurlijk gewoon een beetje. Okay. Dat gaat wel erg ver. Ja, Nou, dat is helder. Hoe, hoe zit het uh, publicitair op het moment, meneer Van der Hoek? Wie, uh, wie, wie scoort er het best bij deze shutdown of wie, wie krijgt de schuld? Nou, niemand scoort goed erbij. Zowel de president als de republikeinen uh, krijgen slechte rapportcijfers. Maar het zijn met name de republikeinen... die in de meeste peilingen flinke uh, uh, klappen krijgen van de, van de kiezers. Er zijn niet heel erg veel goede, goede peilingen... maar allemaal wijzen ze uit dat de republikeinen de meeste klappen krijgen. Ja, de vraag is, wat, is dat, wat, wat voor gevolg kan dat hebben voor de verkiezingen... voor de congresverkiezingen volgend jaar? Dat is nog erg onduidelijk. Ja, en als, als die peilingen dus slecht zullen zijn... dan zullen de republikeinen toch iets eerder in beweging komen? Eh, dat is wel de verwachting. De meeste mensen denken dat de republikeinen... dit gewoon niet vol kunnen houden... omdat ze daarmee dan verkiezingen zouden verliezen. Nu las ik vandaag een stukje van, uh, van Nate Silver. De keizer van de peilingen. Die zegt van jongens, dat is toch echt een beetje te kort door de bocht. Uh, het is duidelijk dat de peilingen de, de uitwijzen... dat de republikeinen de klappen krijgen. Maar... Of dat na een jaar, dus we zijn nu een jaar voor de verkiezingen, of meer nog een beetje. Uh, of dat dan echt gevolgen zal hebben voor de verkiezingen. Dat is helemaal niet duidelijk. En je mag je niet rijk rekenen. De democraten hebben een hele slechte situatie voor de verkiezingen, om allerlei andere redenen. Dus uh, dat we dat niet te snel gaan roepen. Ja, Christ het deel eens. Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Je zag het ook uh, om een voorbeeld te geven... met uh, het moment dat aangekondigd werd dat Bin Laden was gedood. Nou, dat leverde een gigantische spijk op in de populariteit van uh, Obama. Maar die is ook zo weer weg. Ja, dat kan heel kortdurend zijn. Maar goed, als er nou echt tot zo'n uh, schuldenplafond als dat uh, zou komen... dat hakt natuurlijk wel dieper in dan uh, een slechte peiling. Ja, maar ik kan me niet voorstellen dat het schuldenplafond dus uh, niet wordt opgehoogd. En ja, er wordt nu voorgesteld van nou, ja, we gaan dat uh, zes weken oprekken... voordat we daar daadwerkelijk over gaan praten... Um, nou ja, dus elk jaar zo ongeveer wordt er wel gesproken... over het ophoog van het schuldenplafond. Want dan lopen ze elke keer steeds sneller tegenaan. Natuurlijk, ja, ja. omdat de schulden ook steeds verder oplopen. Het is altijd gedoe. Altijd op het laatste moment wordt het pas opgehoogd. Uh, ja, dat, dat gaat niet veranderen. Die discussie zal altijd blijven. En maar daar gloort dan nu Waar gloort dan nu een oplossing? Ja, ik denk dat het toch vanuit de Senaat inderdaad moet komen. Um, zoals ik al zei, het Huis van Afgevaardigden... Daar, er, daar, het is gisteren al voorgesteld en er is vandaag verder over gesproken... Uh, dat de shutdown beëindigd zal worden, dat er zes weken uitstel komt... voor het, uh, de discussie over het schuldenplafond in ruil voor... Nou, bijvoorbeeld inderdaad die uh, belastingschrappen uh, op medische hulpapparaten. Ja, en dat is dan toch gekoppeld aan die Obama-klaar? Ja, en daarvan heeft uh, Obama uh, gisteren dus al gezegd... met mijn monden van een aantal mensen, dat dat echt niet gaat gebeuren... En, dus uh, daar zit de oplossing niet. Dus daar zit de oplossing niet. Maar, maar, maar, maar vandaag is dus gesproken met senatoren. En die hebben ook gezegd van uh, zelf, na afloop van het gesprek... van nou ja, in ons gesprek is dat hele voorstel van de, het Huis van Afgevaardigden... eigenlijk nauwelijks aan de orde gekomen. We vinden het ook een gek voorstel. En dat hebben zowel de Democraten gezegd... als bijvoorbeeld John McCain uh, vanuit de Republikeinen. En zij zijn gewoon echt nog in gesprek. En hebben ze iets van ja, het, gaat, het is allemaal heel constructief. We zijn aan het praten, we praten nog door. Maar wat eruit komt, dat weten ze echt nog helemaal niet. Nee, Michel van den Hoek, heb jij een idee waar de oplossing zou kunnen zitten? Nou, ik denk dat het toch echt zal moeten komen van, uh, van voorstellen over bijvoorbeeld die belastingen op die medische hulpmiddelen. Als president Obama zou vasthouden aan zijn standpunt: van... ik onderhandel over geen enkele comma over Obamacare. en ik laat liever de regering door het schuldenplafond gaan dan dat. dan staat hij wel heel erg te kijken. Ik kan me voorstellen dat je bezwaar hebt tegen dingen zoals bijvoorbeeld: we gaan geld terughalen van Obamacare. Weet je wel dat defunding, dat verhaal? Dat is onredelijk. Dat is heel duidelijk onredelijk van Republikeinse politici die dat riepen. Maar dit is een aanpassing waar een groot de meerderheid van beide partijen in, beide, in zowel het Huis als het Senaat voor zijn... en heeft verder geen invloed op de manier waarop Obamacare in zijn geheel werkt. Als de president daaraan zou vasthouden, dan staat hij voor gek. Ja. Dus ik kan me niet voorstellen dat hij, dat hij daar aan zou vasthouden. Christen? Ja, waar zojuist zeg maar, veel mensen over gesproken hebben... is dat de Republikeinen uh, willen dat uh, belastingen uh, niet verder worden uh, opgehoogd... Uh, terwijl Obama dat juist wel wil... De Republikeinen willen dat het uitgaven worden gedund, beperkt. Ge ja. beperkt. Ja, dus daar, daar zou ruimte kunnen zitten. Zeg maar, dat je daarover gaan onderhandelen juist. Oké, okay. jullie verwachten eigenlijk allebei dat de vooraanstaande woensdag of nee, de 17 oktober dat is niet woensdag. dat duurt nog iets langer. Volgende week vrijdag, donderdag, dat er een akkoord zal zijn. Nou, op zijn minst over het schuldenplafond, over de shutdown weet ik niet. Maar het, het kan ook zijn dat dat gelijk gaat. Het akkoord is over het schuldenplafond. En dat die shutdown gehandhaafd blijft. Dat kan ook nog. Dat kan ook nog. ja. Ah, ja. Oké, okay, nou uh, laten we een voorbeeld meenemen aan Nederland, zou ik bijna zeggen. Daar worden soms uh, akkoorden gesloten. Dankjewel, uh, Mitsel van der Hoek en uh, uh, Kirsten Verdel. Graag gedaan. We gaan gauw door. Echte Rotterdammers. Zo heten vandaag open de tentoonstelling van het Museum Rotterdam. Wie die echte Rotterdammers zijn en wat dus er zo mooi is aan Rotterdam... ga ik spreken met Nicole van Dijk, zij is curator van het Museum Rotterdam. En de Rotterdammers Francisco van Jolen en Pierre van Duyl, levensliedzanger. Goedenavond allemaal. Hallo. Goedenavond. Hallo. Mevrouw van Dijk, heeft u hem gevonden, de Rotterdammer? Uh, nou, eigenlijk nog niet. We hebben heel veel Rotterdammers uh, gevonden. En uh, de tentoonstelling is eigenlijk ook een, uh, een zoektocht... naar de Rotterdamse identiteit uh, die we uh, aan de ene kant hebben gezocht... in onze eigen collectie met allerlei historische objecten... Uh, die het verhaal van het verleden van Rotterdam vertellen. En uh, de Rotterdammers die nu naar de tentoonstelling komen... en die we in onze wijkprojecten uh, tegen zijn gekomen... en die we het hemd van het lijf hebben gevraagd over... De Rotterdamse identiteit. U heeft die hele de, zoektocht gemaakt, maar de Rotterdammer niet gevonden? Uh, nou ja, he, de, de Rotterdammer uh, bestaat misschien wel niet... Um, of wordt gevormd door zoveel verschillende uh, invalshoeken... en dat maakt eigenlijk de Rotterdammer de Rotterdammer. Dus de diversiteit en de openheid uh, van de Rotterdammers... Um, da, dat is het beeld wat wij hebben gevonden okay. in de tentoonstelling. Francisco, help me, bestaat die? Ja, nou ja, het bestaat zo dat als je, ik vind het mooi in Rotterdam, dat als je je Rotterdammer voelt, dan ben je dat ook wel. Je moet er wel wonen, dat is wel handig. Ik bedoel, ik heb het nooit zo dat mensen dan zeggen, ja, ik ben ook Rotterdammer en dan blijken ze ergens anders te wonen. Dan denk ik toch van ja, dan ben je een, een beetje met een reserve in Rotterdammer. Rotterdam. Ja. Nou, nou, reserve, dan kunnen ze nog <lacht> een keer terugkomen. Maar oh, nou, je ja. moet er wel wonen, maar dan maakt het ook niet zo, lang uit, niet zo veel uit hoe lang je er nou precies woont. Je hebt dan de echte, echte Rotterdammers, ja, die wonen hier dan al 17 generaties of zo, maar dat is, daar is eigenlijk niemand mee bezig, want het, het is natuurlijk een havenstad, dus er komen heel veel. Mensen kwamen er altijd al aanwaaien en die blijven hier dan hangen. Uh, mijn vader die miste hier de boot naar Argentinië en bleef hangen, en kwam een vrouw tegen en daarom ben ik in Rotterdam geboren. <laughs> en bedoel, dat, dat zijn de verhalen van veel mensen die, uh, die in Rotterdam waren. Maar ja. hoe kan je hem herkennen? Wat, wat voor type is het? Nou, ze, ze, ze houden niet van dikdoenerij. Het is eigenlijk, in de jaren zeventig had de politie de werving van Rotterdam... die had de campagne van de, de stad zonder captiones zoekt politieagenten. En dat vind ik voor mij eigenlijk nog steeds altijd Rotterdam. Een stad zonder captioners. Dikdoen wordt hier niet gewaardeerd. We hebben sowieso, ik heb dat nog even... ik heb wat oudere verhalen over Rotterdam gelezen, ook uit de negentiende eeuw. Toen al hadden we eigenlijk niet een, een grote elite. We hebben maar een hele kleine elite in tegenstelling tot bijvoorbeeld Amsterdam of Den Haag. En die elite bemoeit zich eigenlijk niet zoveel met de stad. Die woont ook een beetje aan de rand. Die die houdt zich daar niet zoveel mee bezig. Dus het centrum van de stad is van de gewone Rotterdammer. En dat is wel bijzonder. En die houdt, ja, het egalitarisme, iedereen is gelijk. Eigenlijk dat, dat vind, dat vind ik ook wel als je naar Rotterdamse kroeg gaat, iedereen is gelijk. En ze houden er ook niet van als je, je ergens op voor laat staan, als je dat al in je hoofd laat zou halen, uh, daar maak je ook helemaal geen indruk mee. Nee, Pje, wat vind jij? Nou, nee, ik vind sowieso dat de Rotterdammer niet bestaat. Omdat, ja, ik bedoel, iedereen heeft het al gezegd... er staan hier meer dan 400 nationaliteiten en mensen in mijn omgeving. Ja, ieder die denkt wat anders en die zegt wat anders, die doet wat anders. Maar, maar, waar ik, maar uh, wat ik wel vind, is dat inderdaad... daar sluit ik me niet helemaal bij aan, maar dat is persoonlijk... Uh, doe maar gewoon, dat doe je gek genoeg... Dat is en het Amsterdam, verschil nou, ja. tussen Amsterdam. is... Als je daar in de kroeg komt, dat heb ik wel vaak meegemaakt, dan is het gelijk van: hé, mijn laarzen. Heb je gelezen in de krant? En dan zit nou, ik zit even een kopje koffie te drinken. Maar ik heb: oh, weer er zo een. Maar hier is het van: als je zegt. Hey. <laughs> Meer niet. En die wachten gewoon tussen. Ja, maar, maar aan de andere kant is het ook wel gezellig... als je een praatje wil. Ja, ja. kom maar ja, door maar een beetje praatje. Er was een amazing festival aan de Maas vorige maand. Daar ging u in de stad Rotterdam zingen. En dat viel toch niet echt goed. In de stad Amsterdam bedoel ik. Ja, maar dat is een, een lied. Dat gaat helemaal niet eens over Amsterdam. Nee, maar vonden ze het niet leuk. Nee, maar oké. Okay. Ja. Moet ik, ja, daar kan ik verder niks mee. En ik denk ook dat het uh, gedeeltelijk is ontstaan... Uh, een soort balorigheid uh, uh, uh, wat heel lang doorging. Maar het kwam mij goed uit, snap je? Omdat <lacht> ik, ik heb het lied nog nooit zo uh, gloedvol gezongen. Hè? Nee, nee. Als... Nou, wat, wat misschien meespeelt is dat Rotterdammers, Rotterdammers houden erg van schelden Dat vind ik ook wel erg grappig, zonder dat daar iets kwaad mee bedoeld is. Ik, dat merk je vaak met mensen buiten de stad. Wij hebben een wat ruwe manier met elkaar omgaan. Schelden vinden we leuk, daar moeten we heel erg op lachen. En op mensen van buiten de stad die schrikken zich dan echt altijd de laplazers, om het maar zo te oh, dat zeggen. Dat is een heel mild Ja, die, ja. Die, de humor ook. Ja, ja. ja die, denken, die, die, die denken dan dat er gevochten gaat worden of dat er iets ja. heel ernstig aan de hand is. En er is helemaal niks aan de hand. Want nou, jullie ja. hebben dan wel door, we menen het niet, het is voor de lol. Ja, je moet het omdat je meestal. Ik denk ik misschien zou je het kunnen verklaren uit dat in de haven je elkaar moeilijk kan verstaanbaar tegenover elkaar kan zijn in verschillende talen. Dus dan moet je heel duidelijk zijn over wat er aan de hand is. Ja. Misschien ja. dat dat het is. Nou ja, wat mij tegenviel is uh, dat mijn geliefde Rotterdammers, uh, de, de, zeg maar de. de uh, naar de deelgemeente gaan om de Ajochstraat weg te krijgen. En die plakken dus ook de, de, de, de, de, de, de, de, de dingen waar Ajochstraat op staat, plakken ze af met zwarte tape. Dat gaat te ver. Zeg eigenlijk je. had ik, terwijl het staat, al twintig jaar. En wat ik op kan zeggen. lees eens de, mooie, de, de oude Grieken. Want er is ook een Sparta-straat. En dan, ja. Ja. Maar als je dat serieus neemt, dan, ja, dan denk ik. Uh, maar dat op, het zit dan toch wel diep, die, die, die headset tegen Amsterdam? Nou, het is geen hetze tegen Amsterdam. Het is, uh, het is geen hetze tegen Amsterdam, uh, denk ik. Uh, maar het is uh, meer een, uh, een chauvinistisch trekje van Rotterdammers. Om, uh, om trots te zijn op Rotterdam ja, en af te geven Amsterdam. Hè, want die rivaliteit is er dus ook al honderden jaren. Er ja. is echt geen geintje tussen Amsterdam. Het spreekwoord is van in Rotterdam wordt het geld verdiend. In Amsterdam wordt het bewaard. In Den Haag wordt het uitgegeven. Dat is ongeveer het cirkeltje wat, wat er gemaakt wordt. En dat is de, uh, die, die rivaliteit tussen Amsterdam en Rotterdam. Ook je moet kijken als Rotterdam een nieuw instituut krijgt. Wil Amsterdam ook een instituut? Dat is gewoon Zo wat er eigenlijk het. altijd... Ja. Voor, ja. Ja. Waarom zijn jullie altijd aan het bouwen? Nou, er is hier een tijdje geleden is er, uh, wat huis gehouden... <laughs> waardoor er uh, nogal veel ruimte over is. Maar dus dat is al even toe... geleden, toch? Ja, maar dat, ja. Moet, dat vind ik... Nou, het is ook wel dat, dat, uh, ja, dat je vooruit wil komen. Dus dan moet je dingen neerzetten om vooruit te komen. Uh, af en toe is er wel een soort... Nostalgie dat er allemaal dingen bewaard moeten worden, dat ben ik zelf niet zo voor. Maar ja. nee, dat ja. hebben ook wel. Ja, dat hebben we Rotterdammers... ook af, af willen breken. Nee, ja. maar die staat er gelukkig ja, nog. Die staat dus, er nog. Is, uh, ja. Maar het is uh, natuurlijk eh, na het bombardement is ook alles heel snel opgebouwd. En uh, nou ja, dat is niet altijd even mooi of even goed uh, kwalitatief uh, gezien gebeurd. Dus nou ja, dat, heel veel dingen moeten hersteld worden. En ik geloof dat we nu in een fase zijn dat we uh, aan dat herstellen. Uh, nou ja, dat, dat dat mooie vormen begint uh, ja, aan het begint te nemen. begint vrucht af te werpen. Ja. niet alles lukt meteen altijd. Hè? Nee. Dus dat moet je nog een keer proberen. Ja. Ja. Opkomst van leefbaar Rotterdam. Wat zegt dat over Rotterdam? Zo. Stuur. Heb je ja. uh, ja. <laughs> even. Dat, dat, nee, dat, dat, dat is eigenlijk ook wel. Dat is, is, is, is uh, Vind ik dat je ziet dat verandering. Wat, wat voor mij Rotterdam kenmerkt. Is als de bevolking in de stad iets wil. Of als daar iets speelt. Dan wordt dat heel snel geabsorbeerd. Nou, dat kon je eigenlijk zien met de gemeenteraadsverkiezing ook. Uh, even zag Rotterdam. De behoorlijke Rotterdam niet meer zitten. Hup, er komt een nieuwe partij. Die sleut de rest van Nederland daarmee. Maar die, en wat zie je dan gebeuren? Dat begint heel vijandig. Nou, inmiddels is dat al stukken minder. Ja. Die staan. PvdA en leefbaar staan tegenover elkaar. Dat zijn niet de beste vrienden, maar die hele polarisatie er was... dat merk je ook in de stad van de afgelopen jaren... is stukken minder geworden. Mensen zijn ook niet meer zo naar tegen elkaar. Ze dus gaan na de verkiezingen samen regeren, hoor, denk ik. Het, nou ja, ik, ik heb geen glazen bol, maar ik, zou, dat zou kunnen gebeuren. Ja, dat was vorige keer al bijna zo. En dat is dan ook weer typisch dus, Rotterdam. Het is Fel beginnen, maar uiteindelijk elkaar weer vinden. Dat ja. Ja, ja, dat is eigenlijk wel een beetje Rotterdam. Ja. Laten we nog even praten over de beroemdste Rotterdammer van vandaag. Robin van Persie uh, is uh, nou, nu topscorer alle tijden van uh, het Nederlands elftal. Uh, vanavond heeft hij drie keer gescoord. Uh, mooi gevoel voor jullie. Hallo. Wat is ja, dat helemaal stil. Ik bekenen, Er zijn al zoveel <laughs> mensen met verstand van voetbal dat ik, dat, uh, dat ik me daar helemaal niet mee bezig ben. Ja, wat, wat is de vraagstelling? Ben je trots op Robin van Persie? Ja, maar natuurlijk. Ja, maar natuurlijk. Natuurlijk. Heeft hij goed gedaan, is een goede voetballer. En, uh, ik heb hem nog zien spelen op het pleintje. Maar de Jaffa... En, dat dat, dat hij toch zo uitgegroeid is. Dus, ja, dat vind ik toch wel... Uh, maar het is heel wat artistiek wat, he, wat hij doet. Het is niet zo Rotterdams. Waarom niet? Nou, Rotterdam is beuken, rammen, uh, vechten. Hij, ja, hij dat is kunstzinnig. Ge... Nee, moet ik hier serieus op inruimen? Ja, heel graag. Ja, nee, dat, nee. Rotterdam is geen beuken vechten. Nee? Daar zit ook een zekere schoonheid in. En een uh, genuanceerde... Genuanceerdheid... Nee, natuurlijk niet. Als je ziet hoe hij ja. voetbalt. Hij is een echte Rotterdammer en zijn vader ook. Die maakt prachtige kunst en hij voetbalt prachtig. Ja, Nico van Dijk? Uh, ja, met voetbal heb ik niet zoveel. Maar natuurlijk uh, ben ik wel heel erg trots... Uh, uh, uh, wat alle Rotterdammers uh, presenteren. Dus ook op uh, Robin van Persie. Ja, en Francisco wil er echt niks over zeggen, geloof ik. Hè? Ik kan uh, daar echt niks zinnig uh, over zeggen, Stijs. Het spijt uh, uh, nee. Nou goed, dan uh, gaan we het hierbij laten. nog, nog iets heel Rotterdams te melden... Nee, niet hè, denk ik. Nee, dat ja, was een fijn is wel. Ja. Nou ja, Ik kan mijn kastje flappen. Nee. Wat zeg je? Uh, nee, wat. hebben het niet. We, nee, we even het de Krooswijkse uitspraak. Oké, okay, Krooswijks. Ja. Nicole van Dijk, curator van het Museum Rotterdam. Uh, uh, levensliedzanger Pierre van Dijl. En Francisco van Jolen, allemaal hartelijk dank voor dit gesprek. Jij bedankt. Graag gedaan. Zometeen uh, Casa Luna. Morgen Max van Wezel. En ik wens u een hele goede nacht.